...westerse landen een vliegverbod instellen, zodat ze zelf olie kunnen stelen. Het weer van het zuidwesten uit zon, maar ook kans op een bui. Bij stevige westenwind liggen de maxima tussen de 7 en 10 graden. Morgen bewolkt met vooral smiddags wat not regen. Dit was het NOS Journaal.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 van LP en single tussen 1955 en 1985. Hey Rut. Hey hallo. Hoe is het nou? Ja, uh, goed hoor. Ja? Is dat de muziek gehad, joh? Ja, erg he. Ja, er stond net een knopje verkeerd, dus ik dacht, dan staat hij zachtjes. Ja. Dan dus draai ik hem harder. Ja. <laughs> dan doe ik de microfoon zo open en dan komt hij altijd op een iets uit. Ik denk Jozus staat hij inderdaad wel erg hard. Ja. <laughs> Dit zijn de vinyljaren, dames en heren. Goedemiddag. Dit is negen, het is 9 maart vandaag alweer. Uh, ja, de tijd vliegt. Het waait buiten, de zon schijnt wel, maar het is toch koud. En dat, uh, dan weten we dat vast, dat was mijn weersverwachting. En wat gaan we vandaag allemaal doen, dames en heren? Nou, we gaan platen draaien. Oh, dan ben ik weer bij het goede radiostation. Ja, ja. ja Iedere week weer een verrassing. Iedere week weer een verrassing. Maar we hebben wel weer leuke dingen vandaag. We gaan uh, Feds Domino doen met een LP die heet. Uh, en, uh, nee, hoe heet die ook weer? Ja, zingend het is. Ja. Uh, Don't You Know heet die. Ja. ja. Don't You Know, dus een plaat die uh, met een, uh, ja, een aantal oude hits erop. En uit die tijd dat deze plaat uh, verscheen. Uh, staan er ook een aantal nummers op die waarvan toegezegd werd dat ze nog nooit eerder verschenen waren. Dat zal nu wel anders zijn, denk ik, want ik denk dat dit. Uh, ik, ik kocht deze LP volgens mij tenminste, ja, volgens mij wel kocht ik deze LP uh, toen ik in 1987 of zo dat Vets Domino in Alkmaar speelde in de Veilinghallen. En ik speelde toen met uh, Soulful van Quality in zijn voorprogramma. Ja, en dat was heel erg leuk, want toen heb ik hem ook eens ontmoet. Verder, domino. Dat was hartstikke gezellig. Don't You Know heet deze plaat. En uh, we gaan daar. Er uh, staan natuurlijk een aantal oude bekende hits van hem op. En ook wat, zeg maar, nieuwe nummers. Uh, verder hebben wij een hele unieke plaat. Ja, want die zullen niet veel mensen hebben, denk ik. Um, en die plaat heet... The Basement Singers Sing Bob Dylan. Nou, niks Basement Singers. Het is gewoon een illegale plaat. Gepikte opnames, dus in de tijd gewoon... Uh, van, uh, van Bob Dylan en de band. Uh, die waren gewoon lekker aan het spelen... en het aan het opnemen. En... Uh, er is toen iemand zo slim geweest om. of misschien een bandrecordetje mee te laten lopen. of misschien wel die opnames gewoon gejat te hebben. En die werden toen illegaal op LP uitgebracht. Vandaar dat hij ook Little White Wonder had. Heten, want uh, LP's die in die tijd illegaal werden uitgebracht. waren nog wel eens wat. dat heette Witte Platen. Ja. Ja. Ik heb, zo heb ik ook een witte LP van de Stones. En ik heb ook een witte LP van Yes. En ik heb een heleboel witte LP's van de Beatles. Behalve de White Album, maar nog een heleboel. Uh, andere uh, dingen. Alleen, uh, die zijn er langzamerhand uh, niet meer te draaien. Want al die opnames die daarop staan, die zijn er langzamerhand uh, verkrijgbaar in veel betere kwaliteit. Dus dat, uh, dat, uh, dat, is, dat heeft allemaal niet zijn zin. Maar goed, deze Little White Wonder van uh, Bob Dylan dus, is echt wel de moeite waard. Hoewel geluidskwaliteit natuurlijk niet Lillards is. Maar dat kan ook niet anders, want nogmaals, het zijn gepikte opnames. Het is geen studio LP. Dus... Als het ware. Nou, uh, we zijn uh, druk aan het zoeken om uh, daar nog wat meer informatie uh, over uh, te verkrijgen. Dat is een beetje lastig, want uh, er is niet zoveel te vinden. Ja, er is wel wat er, wat er op staat en zo, maar niet wie er allemaal meegedaan Dat hebben. Uh, maar het was in ieder geval de band. Dat is een ding wat zeker is. En de band kent u nog wel, want die hebben we een paar weken geleden gedraaid. Niet waar? Ja, ja Juist. klopt. Klopt ook weer. Nou, we gaan en verder hebben we dus Elton John. Uh, zijn grootste hits. Ik vond het wel weer eens leuk. Een leuke verzameling van Elton John nummers. En de man heeft toch wel hele mooie dingen geschreven. Maar het, uh, het eerste nummer, dat draaien we speciaal voor Hare de Koningin. Uh -oh. Ja, dat is speciaal, van haar majesteit ze straks thuis komt, dan zet ze de radio aan Want dan komt ze uit Oman vandaan natuurlijk <laughs> Ja, dan zet ze de radio gelijk aan En is het is wel leuk als ze dit nummer hoort uh, De Fets Domino met The Sheik of Araby Fets I'm the Sheik Of Araby Your heart me At night when you are asleep, into your tent I'll creep. The moon and stars above will shine down on our Lord. me. shine even renden, natuurlijk <laughs> zo nou korte nummertjes <laughs> Het zijn wel korte nummers. Fats Domino, I'm the chic of Airbnb speciaal even gedaan voor de koningin die natuurlijk uh, straks thuiskomt uit uh, misschien het vliegtuig, wel de radio heeft uh, vanuit Oman en zo. Dus wel leuk, even in... Uh, um, ja, oké, okay, dus Fats Domino. <laughs> kom, kom je uit je woorden? Ja, nou, nee, niet echt nog. Ik ben niet zo wakker eigenlijk. Nee, hoe kan, oh, kan dat? Ja, weet ik niet. Fats uh, Domino dus, pianist en uh, vooral natuurlijk ook uh, bekend van Blueberry Hill en zo. Maar uh, die staat lekker niet op deze plaat. Dus dat, dat is wel geinig, die staat er maar niet op. Nee, er staan wel uh, andere leuke liedjes op, maar uh, uh, niet, niet dat, uh, uh, hoe heet het ding, uh, Blueberry Hill. Want die kent u intussen wel. Goed. Sheik of Arabidus. Vet domino. We gaan naar. De uh, The Basement, The Basement Singers Sing Bob Dylan. Nou, ik zei het al. Het is een illegale plaat. Het, de, de, de geluidskwaliteit is niet denderend. Maar. Voor de echte Dylan-fanaten en zo. Is het toch wel iets wat je, wat je, wat je leuk Dus zet allemaal je, je recorder aan en zo. Dan kun je er misschien nog wat, wat leuke dingen van, van meekrijgen van deze plaat. Uh, in 1975. On, uh, verscheen er een LP. Een dubbele OP van Dillon, die heette de Basement Tapes. En ik denk dat dat. Uh Hoewel ik het net geprobeerd op de tracklijsten te vergelijken. Um, daar staan toch niet allemaal de nummers op die hierop staan, volgens mij. Maar dat moeten we nog even goed uh, uitzoeken. Daar zijn we dus druk mee bezig. Want uh, op de plaat zelf, dat had je met veel witte lps, staat geen enkele informatie. Helemaal niks. Alleen de titels. Zelfs de, de, de kantnummers uh, staan er niet op. Dus dan moet je maar uitzoeken. Zoek het maar uit dan. Maar in ieder geval, het is Dylan. En uh, er is natuurlijk een slimme jongen geweest. Die op een gegeven moment gedacht van. Hé hey, Dylan is daar leuk om te opnemen met de band. Uh, laat ik uh, misschien uh, stiekem een kopietje trekken van die band. Of uh, weet ik veel. Hoe, die, hoe ze het opgelost hebben. Maar in ieder geval. Deze plaat verscheen al in 1971. En toen was er dus van die andere LP. De Basement Tapes nog helemaal geen sprake. Die zou dus vier jaar later komen. Misschien hebben ze dat toen wel gedaan. Om, om deze, deze LP uh, de nek om te draaien. Maar goed. Het blijft. Een uniek document. En ik ga u er een stuk van laten horen. Dillen, dus Bob Dillen met Tears of Rage van de LP Little White Wonder. Luisteren en huiver. You know it Zat ik zo even te zoeken. Hè? Je zei dat we gingen vergelijken. Ja. En uh, dat heb ik gedaan. Heb je gedaan? Ja. Op deze album staan in totaal uh, wat is het, 13 nummers. Ja. En uh, waar ze het uh, zogenaamd vanaf hebben, de, de basement uh, tapes, daar staan er maar 8 op. Ja, ja. Die, die wij uh, nu draaien. Ja, ja. En uh, de rest, uh, ja, er staan in totaal 24 op de basement tapes. Dus reken maar uit hoeveel we er niet draaien ervan. Nou ja, goed, dat maakt er niet zo uit. Maar in ieder geval staan er een aantal unieke stukken op, uh, op deze basement Singers sing Bob Dylan. Die, uh, die niet op de, de latere dubbel LP de basement tapes staan. En, die, en nogmaals, er zit vier jaar tussen. En ik denk dat ze die basement tapes een klein beetje hebben uitgebracht in de tijd. Om uh, die witte LP's uh, die best goed verkocht werden. <laughs> om die uh, gewoon de nek om te draaien. Maar in ieder geval, het blijft... Uh, een uniek document, want er staan dus inderdaad toch een aantal stukken op die nooit op die andere officiële LP zijn uitgekomen. Ja. Nou, het nummer wat u nu hoorde staat daar wel op. Alleen wat u nu dus hoorde was take 1. En de, je weet hoe dat toen ging. Hè, want ze hadden nog niet zoveel van uh, studio's en zo. Die, uh, die maakten altijd diverse opnames van een, uh, van een plaat. Take 1, 2, 3, 4. En, en elke keer werd er weer wat aan toegevoegd. Nou, wat u nu dus hoorde dat uh, was take 1. En uh, nou, u gaat er nog meer van horen straks. We gaan nu even naar Elton John. Uh, Elton John is natuurlijk een uh, begrip sinds uh, eind 60'er jaren toen hij met zijn eerste hit Crocodile Rock kwam en uh, een van zijn aller, aller bekendste nummers wat iedereen bijna kent is het volgende wat wij nu gaan draaien Jawel. Uh, en dat is natuurlijk het over overbekende Your Song hier is Elton John als het ware It's a little bit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 And you can tell everybody This is your song It may be quite simple But now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in the works How wonderful life is While you're Well they've got me quite cross, but the sun's been quite high while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So expensive. If they're green or they're blue Anyway, the thing is What I really need Those are the sweetest guys I've ever seen And you can tell everybody This is the song It may be quite simple, but now that it's done, Elton John, prachtig, het blijft een mooi nummer. Tekst van Bernie Topin. En de muziek was natuurlijk uiteraard van Elton John of Reginald Dwight, zoals hij origineel heet. Maar dat is geen artiestennaam natuurlijk, Reginald Dwight. He, daar, daar, daar, daar breek je geen potten mee, denk ik. Dus, vandaar dat hij zich maar heeft Elton John heeft genoemd. Die natuurlijk de eerste jaren vooral opviel door zijn zeer extravagante kleding en vooral zijn extravagante brillen. Uh, normaal doet iemand zijn best om een bril zoveel mogelijk niet te laten opvallen. Hij deed het wel. Hij deed het, uh, zijn best om zijn bril dus juist wel te laten opvallen. En hij had de meest rare exemplaren had hij op zijn kop. En hij uh, kleedde zich soms ook uh, heel raar. Ik heb toen op dat hij het helemaal gekleed is met pruik op. En dat hij er helemaal uitziet als Mozart zelfs. Een dikke jas op. Een grote pruik op zijn kop. Maar dat. Uh... <lacht> Dat was wel erg mooi. En tegenwoordig uh, is hij een beetje gewoon geworden natuurlijk. En uh, heeft hij een kind. Ja, hij is vader geworden. Ja. En hij is ook homo. Maar dat maakt ook niet uit. Dat kan tegenwoordig ook allemaal. hè, toch? Ook die kunnen vader worden. Nou... Uh, ja, dat uh, zeggen ze van wel. Hè? Dat zeggen ze van wel. Ja. Nou goed, uh, daar spreken wij geen oordeel over uit natuurlijk. Toch? Nee. nee. Maar goed... Um, Elton John dus. We gaan verder weer met Vet Domino, dames en heren. Met een nummer waarvan uh, gezegd wordt op deze plaat. Dat, die, uh, dat het nog niet eerder uitgebracht is. Nou, dat zal wel. <coughs> Never released of re uh, not released before. Staat erachter. Nou, dan zijn we erg benieuwd. Dus een uh, vette kans dat u dit nummer van Vet Domino nog niet kent. Daarom draaien we het. Het heet Help Me. Help! <middels> I wonder where can she be, my baby. I wonder. home to me Help me Help me find a girl Mooi. Vesta Wieno. Geboren in 1928, uh, dames en heren, en uh, begonnen in uh, ongeveer 1954. Toen was hij al. Uh, uh, hij begon heel jong uh, te spelen natuurlijk in clubs in New Orleans. Want daar is hij geboren. En uh, hij is uh, vooral toen, voordat hij zelf als zanger doorbrak... Is hij, uh, uh, heeft hij ook veel dingen al voor anderen geschreven. En het, zijn grootste doorbraak kwam vooral toen uh, Pat Boon... Ja, ja, Pat Boon. Patje Bonenkamp, wij hem altijd. Uh, Pat Boon, dus ja, uh, uh, uh, zijn versie van Ain't That a Shame opnam. En dat nummer heeft... Uh, <tus> Vets natuurlijk zelf ook opgenomen. Nou, we gaan nog even door met Dylan, denk ik. Of zo is het altijd tijd voor haar lopen. Nee, we kunnen nog wel even een leuke Dylan doen, vind ik. Vind ik wel mooi. Ja, wel, hoor. Ja, vind jij wel, hè? Goed. Nou, een nummer dat heel bekend is geworden. De band heeft het onder andere ook een keer opgenomen uh, als B-kant van de uh, En uh, Nee, dat zeg ik verkeerd. Nee, want ik moet nummer 2 van kant 1 hebben. Dat klopt. Uh, dit nummer is bekend geworden vooral in, in de uitvoering van Manfred Mann. Ja, Manfred Mann, Ja, Die heeft hier uh, twee versies van gemaakt. Eén uh, versie uh, in de eerste bezetting met Michael Dabo... En uh, de tweede versie was uh, met de Manfred Man's Earth Band. En toen werd het een hele progressieve rockzong. Heel lang uitgesponnen met hele mooie solo's erin en zo. Maar het is uiteindelijk natuurlijk toch een song van Bob Dylan. En uh, u kent het waarschijnlijk allemaal. Come on without, come on within. Oftewel The Mighty Quinn. En dit is take 1. Van ja. Little White Wonder. King, Quinn the King. Ja. Zo heet hij. Nee, Mighty Quinn. Zo is het bekend geworden. Ja, oké, okay, maar hier in deze versie is het Queen uh, the King. Dat kan ook. Vind ik ook goed? Ja. Nou, we gaan hem horen. Building monuments, others are jotting down notes. Everybody's in despair, every girl and boy. But when, when the Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Come on over come on within. You'll not see. I like to go just like the rest, I like my sugar sweet, but darting fumes and making haste, it ain't my cup of meat. Everybody's just standing round neat the tree, feeding pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, them pigeons are gonna go to him. Come on, come on. Gonna do, I can recite them all. Just tell me where to put 'em, and I'll tell you who to call. Now nobody can get any sleep. There's someone on everybody's toes. But when, when the Eskimo gets here, everybody's gonna doze. Come on. Bob Dylan, oftewel de basement singers, Sing Bob Dylan, maar niks basement singers, het zijn gewoon Dylan zelf met de band. Illegale opname van een LP uit 1971, die genoemd is 'The Little White Wonder'. Ja, goed, dat was hem. Mighty Quinn heet het nummer, is het bekend geworden? En hier heet het: Quinn the King. En het heeft ook nog wel, geloof ik, Quinn die Eskimo geheten. Ja. In ieder geval, uh, het heeft heel veel uh, titels gehad. Maar wij kennen het voornamelijk door Manfred Mann, zeg ik maar. Als het nummer The Mighty Quinn. Juist, we gaan. Uh... Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. Is het zo? Ja, dat is zeker weten zo. Oh. Ons wekelijkse onderdeel, dames en heren Waarbij wij een superhit draaien Uit het verleden En natuurlijk ook zijn of haar Nederlandse cover daarvan Nou, ik weet niet of de jury er weer is ja, zijn ze, ze zijn er, ze zijn er. Mooi, dan kunnen we beginnen. Nou, Maris, vertel eens, wat heb je ervan gemaakt deze week? Ja, Ik heb geen flauwe idee. Uh, Peter en Gordon, Peter en Gordon, Peter en yes. Gordon, Peter en Gordon, ja. Hij zit in Nederland. Hè. Peter en Gordon. Nee, ze heette Peter en Gordon. Ah, Peter en Gordon. Peter Asher was, het, was de broer van Jane Asher en Jane Asher was weer een tijdje de verloofde van Paul McCartney van de Beatles. En daardoor zijn Peter en Gordon ook een beetje. Bekend en daar weer de broer van met de zus is weer getrouwd met de zwager of niet? Nee, zo is het allemaal niet. <laughs> Peter Asher was dus de broer van Jane Asher, die was toen de tijd al een behoorlijk bekend actrice in Engeland. En dat was een korte tijd, een jaar of drie, vier, de verloofde van Paul McCartney. Dat zei ik al. Maar wie en scoorde dat, dan? En dat, ja, ik weet niet of die van zijn heet, maar dat was een, was een vriend van hem waarschijnlijk. Oké. Okay. Ja. En die jonge twee jongens hadden een duo en um, hun eerste single was ook een nummer geschreven door de Beatles. Ja.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 Uh, komen, zoals onder andere het door de Beatles geschreven Woman. Uh, verder To know you is to love you, wat we ook uh, kennen een beetje uit het uh, Beatles gebeuren, want die hebben dat uh, nummer ook uh, wel eens opgenomen. En verder natuurlijk het uh, hele bekende Lady Godiva, dat was ook een uh, grote hit van, uh, van Peter en Gordon. Nou, dit was hun allereerste World Without Love. Ja, en de jury was dat te vroeg met de knopindruk, indrukken. ze moesten wachten op de cover, maar Daarvoor die applaus ondertussen. Oh, ah, ik dacht dat het applaus van mij was. Nee. Vanwege mijn fantastische aankondiging. Nou ja, oké. Okay, Afkondiging. Joh. Afkondiging, ja. Nee, nee, nee. Oh, nee. ah, nou jammer dan. Nou ja, uh, kondig maar de koffer dan uh, mooi ja, aan. Weet ik weet het niet, wat is dat dan? Mark en Dave. Mark en Dave? Ja. Mijn God, alleen de naam al. Precies. <laughs> nou, we zullen de jury niet beïnvloeden. Hoe heet het? Wat moet ik met de dag? Nou. Oh. leven ontbreed Draag ik nu de tijd Een lied van eenzaamheid En de zon in de straat Laat me koud vandaag Wat moet ik met de dag Als je laag in mijn leven opreed. Ik wacht op het uur dat jij hebt. Met een dag als je laat in mijn leven onvreemd. Het vuur dat jij, toch de weg, weer vindt naar mij, dat je komt, dat droom ik van. Eens dat jij weer voor me, baby, dan zo lang, pluk ik voor het Zo Zolang ik jou gezicht, hier niet zie, niemand die jou vervangen kan. Ik met daar dag als je een laag in mijn leven ontbreekt Ze waren er duidelijk niet mee heen. Nee, terecht. Tjonge jongen ik ga, ik ga ze echt minder knoppen geven voor die zure ja? Dit is gewoon echt niet goed meer. Oh, nee. ik, in dit geval vind ik het zeer gepast. <laughs> in dit geval vind ik het zeer gepast. Ja, Hartelijk dank jullie, eens. en jullie hebben het fantastisch gedaan. Oh. <laughs> nou, oké. Okay. Ja, dan wordt ze even het geruis wegspoelen. Ja, ja. Gruis, uh, ja. Nou, oké. Okay. We blijven er vanaf zijn. Wat een We gaan er ook geen woorden meer over vuil nee, maken. Dat doen we niet meer. We gaan gewoon lekker weer muziek draaien. En uh, dat lijkt me veel beter. Elton John, dames en heren, een, uh, van een arcade-LP. Jawel, maar hoe bestaat het mogelijk? Uh, met, een, uh, met allemaal grote hits erop. En uh, uh, we gaan daarvan draaien. Het prachtige liedje Goodbye, Yellow Brick Road. Elton John. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone should I should have listened to my Doen. luisteronderzoek. Ja, dat is hier VFM die hebt een luisteronderzoek op internet staan. Oh, wat leuk. Ga even naar www.vfmzandvoort.nl. Ja. En uh, doe dat luisteraarsonderzoek, want dat kunnen wij ook uh, verbeteren en doen. Dus ik denk, ik ga hem zelf eens doorlopen. Oh, wat leuk. En kijken, ja. ze zeggen dat ik ongeveer een minuutje ermee bezig ben. Ja, je zit al tien minuten te klooien jij. Nee, nee, nee, net, te, net te tien <laughs> seconden. <laughs> Oké, okay, we gaan de muziek draaien. Dus u weet het, dames en heren, als u, uh, dat vinden wij leuk als u meedoet aan het luisteronderzoek. Want dan weten wij ook wat, uh, wat u van ons vindt. En zo van C.C.F.M.'s antwoord. Uh, we gaan uh, verder met Fred uh, Domino. Ja, vets. Domino. A whole lot of loving for to do. I got a whole lot of loving to do. Van die prachtige LP die heet Don't You Know. Vets. plants. to do. Fats Domino van de LP Don't You Know. Fats Domino, geboren in 1928 in New Orleans op 26 februari, om precies te zijn. Zelfs adres staat erbij, maar dat is niet zo belangrijk. Eh, uh Vets Domino um, uh, is geboren dus als Antoine Domino. Maar omdat hij nogal dik was, werd hij natuurlijk Vets genoemd. Vets Domino, want dat was omdat hij vrij gezet was. mag je wel stellen. Hij uh, kwam op een gegeven moment Dave Bartholomew tegen. En Dave Bartholomew was een van de mensen van het Imperial uh, Record Label. En die waren attent gemaakt op de heer Domino. En die zijn hem toen gaan beluisteren in een club in New Orleans. En um, waren toen zo onder de indruk dat ze hem contracteerden voor het Imperial Label. Waar hij dus... Uh, ...vanuit de vroege jaren, 50 um, al uh, platen begon te maken. Vets domino dus met A Whole Lot Of Loving To Do. En nu hoort nog meer van hem, want dat is het voordeel. Zijn liedjes zijn over het algemeen kort. <laughs> ja, dus kun je, kun je lekker veel draaien. We gaan weer naar Dylan. Een we dat uh, ook weer in de uitvoering van een heleboel artiesten is uh, bekend geworden. Hoe, hoe kan het ook anders met Bob Dylan's songs, want... Al zijn grote nummers werden wel gekufferd door de een of de ander. Uh, ik ken dit, ik zei het straks al per ongeluk even fout... maar dit kennen we ook onder andere van de band. Uh, de band die dit uh, opnam als bekantje van hun single The Wait. En daar stond dit nummer dus ook op. En de band is uiteraard hier ook weer volledig aanwezig... want die begeleide Dylan op deze plaat. Die heet The Basement Singers Sing Bob Dylan... Nou, Ik zei het al eerder gezegd, het is natuurlijk een illegale plaat. Geluidskwaliteit is niet denderend. Maar het is wel een uniek do document. In 1975 is er een dubbel LP verschenen van Dylan. Die heette de Basement Tapes. Uh, dat waren dan de officiële recordings. En die is natuurlijk dan wel uitgebracht om dit soort platen de nek om te draaien. Alleen, het is toch wel leuk dat er zeker vijf nummers zijn. Ja, er zijn vijf nummers die op deze bootleg wel staan. Op deze witte LP staan. En niet op de Basement Tapes. Drie. Oh, drie maar? Ja, ik ben er maar tot drie gekomen uiteindelijk. Oh, uiteindelijk ben je maar... Mighty de... Quinn, die we net hebben gedraaid. Ja. Uh, de volgende nummer wat we gaan draaien. Ja. En uh, Down in the Flood. Oké, okay, nou, die krijgt u in ieder geval allemaal te horen. Want als u de LP de Basement Tapes wel zou hebben, dan uh, heeft u lekker deze nummers niet. <laughs> ja, dat klopt. <laughs> En de overige tien nummers staan er wel op. Ja, de overige tien nummers staan ook op de basement-tapes, maar dat doet allemaal niet toe. Maar ook het zijn niet allemaal wel... dezelfde versies, want er nee. zijn de drie bijvoorbeeld, van allemaal dat het de, de, de take-ones zijn. Ja, dit, dus... dit zijn allemaal studietapes, ze waren gewoon aan het repeteren. Ja. En, en, uh, maar het is gewoon leuk om dat, uh, om dat te horen. We gaan nu dus draaien, I shall be released. man who swears he's not to blame all day long i hear his voice shouting so loud crying out that he was framed I see my Afgelopen. Ja, wat gaat het gaat er snel, hè? Ja, gaat snel, hè? Wat kraakt het leuk allemaal? Hè? Ja, 1971 kwam deze illegale plaat. Dus, hè, dames en heren, is ook goed te zien. Als je naar zo'n hoes kijkt, de, dus, het is gewoon een witte kartonnen hoes. En er staat dan. Uh, met een hele goedkope letter op uh, Little White Wonder. En voor de rest helemaal niks. Geen enkele informatie. Uh, alleen het label. En om, om dit te doen in die tijd. Daar was toch aardig wat voor meer voor nodig dan deze tijd. Hoor. Want tegenwoordig komt het natuurlijk wel vaker voor. Dat je, dat je cd'tjes hoort. Die uh, illegaal gekopieerd zijn. Dat, dat heb je natuurlijk wel. Tuurlijk is het niet zo'n probleem. Hè? Je stopt zo'n ding in je computer. Maar dat was toen natuurlijk niet. Je moest toen echt wel. Uh, als je die tapes had. Dan moest je nog maar een platenperserij toe. En dan moet je die platenperserij, die platenfabriek zeg maar... die moest je dan wel zo gek zien te krijgen... dat die platenperserij dit ook nog een keer voor jou ging persen. Want dat kon je zelf niet. Je kon zelf thuis geen platen persen. Dat, dat, dat bestond niet. Dus uh, daar moet je dan voor naar zo'n platenperserij toe en er waren, dat, dat, dat heette loonpersingsbedrijven, weet ik nog wel dan kon je dan gewoon bestellen dan zeiden we, nou ik wil honderd van deze platen geperst hebben nou, dan deden ze dat voor je, dat kost je dan zoveel dan was het klaar en dan uh, natuurlijk nog de verspreiding, want je kon, je kon dit niet verspreiden via de, de reguliere handel, want dat kon natuurlijk niet nee, dat, uh, dat, uh, die mochten dit niet verkopen natuurlijk, als dit in de vakken werd aangetroffen, dan kreeg je de grootste problemen met allerlei auteursrechtenorganisaties en dat soort toestanden meer dus er was echt wel uh, wat voor nodig om uh, deze LP's verspreid te krijgen... en die vond je dan ook vaak terug op platenbeursen... op, op ja, tentoonstellingen... of fanclubdagen... of wat dan ook. Dan kwam je dit soort dingen nog wel eens tegen. Maar zeker niet in de reguliere platenhandel natuurlijk. Nou, uh, we gaan door met Elton John. Ik denk dat we daarmee het nieuws wil halen. En uh, we draaien zijn aller eerste grote hit... dames en heren, waar hij mee bekend geworden is. Elton John en... The Crocodile Rock... Crocodile Rock Cycle. Ja, ik begrijp het de vroeg te praten. Ik snap niet, dat kwam maar. R. Uh, ja, um, hebben we nog tijd voor praten? Nou, of... ja, we hebben nog twee minuutjes. Oh, nou, dan praten we dan wel volgezellig. Gooi de tune er maar in, kun je je uh, Dan kunnen we naar na het nieuws... Uh, want we, kunnen, we hebben nog wel wat te vertellen natuurlijk even. He, want we hebben wel te vertellen, dames en heren, dat over drie weken precies... Uh, ja, over drie weken precies bestaat dit programma een jaar. Jawel dan bestaan we een jaar. Dan zijn wij een jaar bezig met op woensdagmiddag um, LP muziek te draaien. Muziek van LP's te draaien. Maurice en ik. En dat vinden wij leuk. En dat gaan we ook een beetje gedenken. En we zouden het leuk vinden ja, we zouden het echt leuk vinden om uh, zeker die mensen die al bij ons uh, te gast geweest zijn uh, de afgelopen tijd het eh, zou het leuk vinden als jullie dan die dag ook even langskomen. Ja, dat is dat wel we, de bedoeling. We, dat is wel de bedoeling. Dat je gewoon even lekker gezellig. Even, uh, uh, uh. En we willen, ik wil er eigenlijk iets speciaals van maken, Maurice. Want ik wil ook luisteraars uitnodigen om erbij te zijn. En dan wel luisteraars, die gewoon een LP. Dan neem ik een keer niks mee. Nee, dan neem ik gewoon een keer niks mee. En dan zeggen we gewoon tegen de luisteraars, kom gezellig langs. Op die en neem een LP mee. En neem een LP mee. En dan gaan, ja. we die, gaan we daar stukken van draaien. Ja, dat doen we. Woensdag 30 maart dus. Uh, van tussen 2 en 4 uur s middags bij ZFM Zandvoort, ZFM Zandvoort aan het Gasthuisplein in Zandvoort. Want daar zitten we. Uh, oh nee, het heet Kruisstraat 2, hè, geloof ik. Kruisstraat 2, ja, of joh, maar het ja. is dus aan het Gasthuisplein. Ja, joh, jo, jo. Het mooie grote raam aan het Gasthuisplein. Ja, dat, ja, dat gele met blauwe ja. huisje. Dan, dan kunnen we ons altijd vinden. Dus bij deze, als u het leuk vindt om daar bij te zijn. Kom dan gewoon gezellig langs op woensdag 30 maart tussen 2 en 4 uur. En neem een, neem een LP mee. Ja. Of een single. Of een single. Maar Maakt ook. niet uit. Uh, ja. Misschien wel de single waar je het allereerst verliefd op werd of zo, Weet ik veel. Hè? Verzin wat leuks. Ja. Verzin wat Kom het leuks. met een mooi verhaal. Kom met een mooi verhaal. We gaan naar het nieuws in het wereld, dames en heren. Van 3 uh, uur. En we zijn na nou, 3 uur zijn wij wederom. Tsuruk Voor u met nog een uur. 4 miljarden. Tot zo.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 Bijvoorbeeld op snelwegen waar 130 mag worden gereden, krijgen automobilisten pas een boete als ze 139 rijden. Dat komt doordat de politie rekening houdt met afwijkingen in de meetapparatuur. Schultz is met de Tweede Kamer eens dat de marges te groot zijn. Ze willen verandering inbrengen, niet alleen bij 130, maar ook bij lagere maximumsnelheden. Hoe groot de marge precies moet worden, weet ze nog niet. Schultz gaat dat samen met haar collega Opstel te onderzoeken. De minister hoopt in mei conclusies te trekken. Minister Verhagen heeft in Qatar Nederlanders hulp aangeboden bij de bouw van sportstadions. Qatar organiseert in 2022 het WK Voetbal. En op een bijeenkomst in de hoofdstad Doha wees Verhagen op de ervaring van Nederlandse bedrijven. Die waren betrokken bij de bouw van stadions voor het WK in Zuid-Afrika vorig jaar. en werkt ook mee in Brazilië waarin 2014 het WK Voetbal wordt gehouden. We kunnen alles leveren, behalve de cup zelf, zei Verhagen in Qatar... waar hij is met leden van de koninklijke familie en een delegatie van het bedrijfsleven. De minister nodigde een delegatie uit Qatar uit om naar Nederland te komen. Minister Hillen vindt dat een topambtenaar van Defensie... in de kwestie over de misstanden bij de marine een beoordelingsfout heeft gemaakt. Begin vorige maand had Hillen een gesprek met de directeur Materieel en Organisatie... over incidenten in een kazerne in Den Haag. Hillen vroeg toen aan de directeur of er nog meer van dit soort misstanden waren... En